10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ministers Koolmees en Wiebes overleggen vandaag met de vakbonden en de werkgevers over het nieuwe corona-steunpakket. De regeringspartijen hebben tot begin van de nacht onderhandeld over de maatregelen. die onderdeel zijn van de begroting van volgend jaar. Gisteren werd bekend dat in het nieuwe steunpakket. de compensatie voor salarissen in elk geval wordt versoberd. Nederlandse banken hebben een failliete Argentijnse sojahandelaar voor de rechter in New York gesleept. Ze hopen zo bijna 245 miljoen dollar terug te krijgen. Het bedrijf, Vicentin, een van de grootste sojaleveranciers ter wereld, ging in december plots failliet. De banken denken dat er gefraudeerd is. Volgens het Financieel Dagblad gaat het om ING, Rabobank en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Ook internationaal zijn banken aangesloten bij de aanklacht, waarmee in totaal 500 miljoen dollar is gemoeid. Zes Vlaamse ondernemers klagen Mark van Ranst aan. Dat is de bekendste viroloog van België. Ze verwijten hem ongenuanceerde en roekeloze uitspraken. Die hebben volgens de zes geleid tot verwarring bij de bevolking en economische schade. Van Ranst schuift regelmatig aan in talkshows en journaal waar hij het nieuws van duiding voorziet. Zo riep hij eind juli mensen op om niet meer naar Antwerpen te gaan tot de corona-uitbraak daar weer onder controle is. In de VS hebben diverse sporters geweigerd om in actie te komen vanwege het politiegeweld tegen de zwarte bevolking. Aanleiding is een zwarte man in de stad Kenosha die door een agent zeven keer in zijn rug is geschoten. De basketballers van de Milwaukee Bucks weigeren nog langer om wedstrijden te spelen zolang het politiegeweld tegen de zwarte bevolking aanhoudt. Ook in het vrouwenbasketbal, het hongbal en de voetbalcompetitie werden wedstrijden afgelast omdat sporters niet in actie willen komen. Tennister Naomi Osaka wil voorlopig niet spelen op toernooien. Het weer, af en toe zon vandaag en er valt een enkele bui. Het wordt 18 tot 23 graden. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking en regen. De komende dagen een flink aantal buien, mogelijk met onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Laat je niet misleiden, vooral niet rond het spoor. Wacht even, blijf leven. Ga naar slash veiligheid voorop en test je zintuig. Ja, van Mio's kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Met een hoofdletter Z. -Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits.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 I'd reach Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? 27. Goedemorgen Zandvoort, Hi. dit is ZFM Live. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 12 uur bij je. En uh, ja, ik ben niet alleen vandaag. Jaap Koper is ook in de studio. Dus ik heb waar een sidekick zonder microfoon op dit moment. Hartstikke leuk. Ja, en waarom is Jaap er natuurlijk? Hij uh, is gisteren bij de Formule 1 uh, presentatie geweest. Er is een update geweest, onder andere een nieuwe naam. Zometeen zal ik eerst het item van NH laten horen. En daarna ook een interview wat Jaap zelf gedaan heeft met de wethouder. Verder groot uh, druk programma hebben we nog uh, Jelmer. Die, die belt zowar in om half elf straks. Um, en straks in de tweede uur, natuurlijk, de kolf van Tina Stuy. Maar nu eerst gewoon even, even alvast dat Formule 1 gevoel. Living in the Fast Lane.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 Yes, de anthem van de Dutch Grand Prix... die afgelopen zomer natuurlijk had uh, moeten plaatsvinden... maar gewoon volgend jaar doorgaat. En uh, daarover, er is een, uh, gistermiddag is natuurlijk die, uh, die best bijeenkomst geweest... en er is een update geweest over de stand van zaken... en er is een nieuwe naam. En haar uh, heeft daar een item over gemaakt. Dat is een algemeen item, dat zal ik je nu even laten horen... en straks het interview wat Jaap gehad heeft met de wethouder. De keer dat we bij elkaar waren was, was op 4 maart... toen we echt bij wijze van spreken aan de start stonden... van de opbouw van het evenement...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 How to swim Marianne en Anna. En Anna is er met drie. En dat en is dan echt zo'n plaat die hoor je dan bij Alternative M op donderdagavond bij Jaap Koper. En dat zal hij straks ongetwijfeld ook allemaal gaan vertellen. Wat hij vanavond allemaal weer gaat doen. Maar uh, ja, tot die tijd. Uh, we laten hem nog even met rust. Hij zit hier wel. Maar ik ga gewoon de zomerplaatjes draaien. Zoals deze van Bini. &E.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 I've been lonely. Mm. Ah. Hier wordt het twintig over tien hier bij ZFM. En uh, wij gaan gewoon door. It's not your situation. I just need contemplation. from Ja, de uitvoering. Nou, je kent hem ongetwijfeld van Toto. Maar dit was hem met Faith Evans. En Eric Bennett. Ja, dan is het uh, bijna half elf. En uh, ja, hij zit toch klaar, uh, Jelmer, heb ik net begrepen. Dus ik ga nog één plaat draaien. En dat is die van Wendy Moore, onze Zandvoortse Wendy Moore. Die heeft een nieuwe single uit. En dan uh, ga ik uh, contact maken met, uh, met Jelmer. En hij heeft nog zowaar Zandvoorts nieuws. Dus ik ben heel benieuwd wat hij uh, verzameld heeft voor ons.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 Take the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 Ja, dat was hem de nieuwste van Winnie Moore. Winnie Moore uit Zandvoort. En ja, over Zandvoort en Zandvoort nieuws gesproken. Uh, jammer, je bent ook weer in Zandvoort. Ja, zeker. Ik ben, uh, ik ben ook weer in Zandvoort, dat klopt. Ja, dat want uh, je bent uh, natuurlijk ben je druk met je introductie van je studie bezig. Maar je mocht een dag ja. uh, ertussen uit. Dat klopt inderdaad. De afgelopen dagen waren we dan ook wel thuis, maar ik was uh, veel bezig met mijn studie in Utrecht. Ja, want dat gaat natuurlijk allemaal: de uh, introductie gaat dan over de. Uh, ja, gaat allemaal via Zoom en dat soort dingen waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. ja zo, toch wel anders, denk ik. Ja, nou ja, ze hebben er toch nog. Uh, je kan elkaar natuurlijk nog niet echt uh, hebben leren kennen, maar. Ja, je ziet elkaar, je hoort elkaar. Ja. We hebben ontzettend leuke uh, uh, spelletjes gedaan en een boel gezelligheid. Ja. En ook uh, uh, nog even kort dan uh, twee journalisten uit het vak uh, mogen interviewen, dus uh, dat was ook wel leuk. Oké. Okay. Van de RTL en NRC. Dus, uh, en die wilden en natuurlijk ook met jou als verslaggever van, uh, van ZFM praten. <laughs> ja, dat was het eerder, denk ik. Ja, ja, hè? ja dat denk ik ook. Dat, uh, <laughs> uh, maar uh, in ieder geval, uh, de Hogeschool Utrecht, uh, of tenminste de School voor Journalistiek, uh, heeft ze toch nog goed opgepakt. Oh, gelukkig dat we dat gezegd hebben. <laughs> ja. Maar uh, ja, ik zei het al, verslaggever van ZFM, uh, voor het lokale nieuws hier in Zandvoort. Ja. De, de, de, de nieuwe naam van het circuit, die kennen we al. Maar er is nog ja, veel meer gebeurd. Zeker. Ja, precies. Uh, uh, nou ja, natuurlijk, gisteren was dat uh, met, de, met die nieuwe naam. Hè, ja. bekend gemaakt uh, c -C -C ja, het bekend bekendgemaakt gistermiddag? cm.com Sequie Ja, Sequie gaat nu vanaf nu heten. cm.com Sequie En uh, ja, daar is natuurlijk uh, vooral uh, de website uh, die vooraan de naam staat. Uh, ontzettend blij mee. Ja. En uh, over de organisatie trouwens van de Formule 1 2021. Uh, dat wordt nog. Uh, daar ga ik dan vanmiddag nog even in, uh, op in. Okay. Uh, want er schijnen ook nog wel de een en andere ontwikkelingen uh, voor te okay. zijn. Maar uh, dat dus vanmiddag. Dan ga ik even over naar het volgende nieuws. Mm -hmm. um, uh, want namelijk de gemeente Zandvoort uh, gaat zich uh, uh, volop inzetten voor het verbeteren van de parkeersituatie en de bereikbaarheid van Zandvoort. En ook de regio. Mm -hmm. uh, naast doorstroming van woon- en werkverkeer is parkeren een belangrijk punt van aandacht. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor zowel voetganger, fietser als ook de automobilist. En dat parkeerknelpunten uh, opgeknapt worden of opgepakt worden waarbij het parkeerbeleid uh, wel gastvrij blijft. Uh, voorafgaand aan het opstellen van de kadernota parkeerbeleid heeft een uitvoerige in, in, inventarisatie plaatsgevonden. Er zijn meerdere parkeeronderzoeken uitgevoerd uh, in de gemeente. Er wordt nu gekeken voor meer uh, parkeervoorzieningen aan de randen van Zandvoort. Uh, ...gereguleerd parkeren in de woonwijken... ...parkeren op plekken voor de juiste doelgroep... ...digitalisering van parkeren... ...en een parkeervergunning voor alle huishoudens van Zandvoort. Uh, en ja, natuurlijk vooral dat laatste is iets... Uh, uh, ...wat natuurlijk voor de bewoners van Zandvoort... Uh, echt effect gaat hebben... Ja. ...zodra dat parkeerbeleid uh, in werking wordt gesteld. Uh, maar dat zijn in ieder geval de ontwikkelingen... ...die uh, op uh, politiek gebied uh, eigenlijk een beetje spelen okay. in Zandvoort. Uh, dan nog het volgende natuurlijk. Uh, dinsdag kwam... Uh, uh, het, uh, bij ons het nieuwsbericht binnen... dat uh, de 11e editie van de IJsbaan zandvoort uh, helaas niet doorgaat uh, uh, deze kerst. Uh, vanwege de, alle ontwikkelingen rondom het coronavirus... Uh, uh, heeft de organisatie uh, besloten... om uh, deze 11e editie uh, in 2020 dus niet door te laten gaan. Uh, en, uh, dus zij zij geven hier vooral als reden bij... Is dat er nog te veel risico is... ...op een uh, grotere uitbraak en dat de organisatie van de ijsman is altijd een heel, uh, uh, hele happening natuurlijk. Ja. Dus uh, om daar allerlei dingen voor te regelen wat misschien niet door kan gaan... ...dan heeft de organisatie besloten om het dit jaar maar een keer over te slaan. Uh, dus dat betekent ook geen uh, disco on ice. En geen fluitketelcurling? Uh, ja, fluitketelcurling, inderdaad. En natuurlijk uh, gewoon twee weken lang in de kerstvakantie schaatsen... Vooral ja. natuurlijk voor de kinderen is er dan weer, valt er weer vooral iets weg. En uh, hopelijk wordt er nog wel, zoals we nu ook zien, kleine evenementjes kunnen altijd. Dus misschien komen die leuke dingen dan tegen die tijd ook wel aan. Um, even kijken, dan gaan we naar het volgende. Mm -hmm. uh, de Gertenbach voert vooralsnog geen mondkapjesplicht in. In het hele land en ook in onze regio er zijn er steeds meer middelbare scholen die een mondkapjesplicht invoeren. In Zandvoort vooralsnog niet. Het wim gertenbach college volgt de landelijke richtlijnen van de overheid. Het RIVM en ook de VO-raad uh, die adviezen volgen zij op. En uh, volgens hen is het nog niet uh, noodzakelijk om de mondkapjes te verplichten bij de leraren en uh, leerlingen. Mm -hmm. um, de directeur Fred van Santen zegt zelf dat, uh, dat, dat ze daarom dus ook de mondkapjes niet bij hun uh, verplichten. Wanneer leerlingen of teamleden die bij leswisselingen of in pauzes wel wensen te gebruiken. Uh, ...gebruik te maken van een mondkapje is dat natuurlijk geen probleem, zegt de directeur. Uh, in de les worden geen mondkapjes gebruikt, onder andere voor een goede communicatie tussen docent en leerling. Okay. Uh, vorige week werd natuurlijk een flinke stijging van het aantal nieuwe besmettingen in Zandvoort gemeld. Uh, dinsdag lieten uh, de nieuwe cijfers van het RIVM zien dat het aantal nieuwe besmettingen weer iets is afgenomen. Uh, desalniettemin hebben de Zandvoortse huisartsen gezamenlijk besloten... Uh, om in heel Zandvoort uh, wel die mondkapjesplicht in te voeren in ja. alle praktijken. Meer informatie is dus te vinden op de website... of andere informatievoorzieningen van uw huisarts zelf. Ja. Uh, dan nog even dit. Uh, ja. Dan gaan we nog even iets meer de regio in. Namelijk dat de afstudeeroptredens van 18 conservatoriumstudenten van in Holland... dit voorjaar vanwege de lockdown werden uitgesteld... zouden deze week worden ingehaald. Uh, maar... Ja. Dat, ook dit uh, is uh, niet gelukt. Uh, nadat een van de studenten eerder deze week positief werd getest op het virus... het poppodium, de patronaat, in overleg met de hogeschool... besloten een streep door de resterende optredens van deze week te ja. zetten. Uh, na maanden radiostilte hadden de studenten er dus eigenlijk ook wel zin in... om uh, zich weer uh, van hun beste kant te laten zien. Uh, de nieuwe datum voor de afstudeeroptredens wordt nog nagezocht... Ondertussen wachten de studenten dus in spanning af. Ja. Uh, dan nog even als laatste, uh, dat is wel een leuke. Okay. Uh, komende zaterdag begint de scouting de Buffalo's uh, gewoon weer. Uh, voor een nieuw seizoen. Mm -hmm. uh, waarin allerlei activiteiten worden ondernomen. Zoals uh, ja, zijn wel bekend uh, bij mensen die bekend zijn met de uh, scouting, koken mm -hmm. op het houtvoer, kamperen. Uh, sterk kijken en natuurlijk vrienden maken en uh, ja, ja dat is uh, een van de, uh, de grote dingen natuurlijk van de scouting is uh, uh, samen zijn en uh, inderdaad vrienden maken nieuwe mensen leren kennen uh, en dat kan nog steeds sorry wat zijn en insignes verdienen ja ja ja, <laughs> ja inderdaad um, uh, lijkt dit je nou leuk en ben je tussen de 5 en 18 jaar uh, ga dan 29 augustus, dat is dus zaterdag, tussen 2 en 4 naar de open dag op het scoutingterrein van de Buffalo's. Aan de Duimtjesveldweg in Zandvoort Noord. Uh, vanwege de COVID-19 maatregelen wordt er een gezondheidscheck gedaan en wordt er alleen jeugd op het terrein toegelaten. Mm -hmm. uh, hoe de activiteiten binnen de scouting gaan verlopen in het nieuwe seizoen, daar is nog niet uh, meer over bekend. Maar uh, dat zal vast wel loslopen zodra dat in gang wordt gezet. Maar in ieder geval, een nieuw seizoen van de scouting de Buffalo's uh, gaat, gaat door. door. En dat zal, zullen veel van onze bewoners uh, uh, natuurlijk uh, positief zien. Okay. Uh, tot zover uh, Dankjewel, dit uh, uh, Ja. Uh, vanmiddag lunchroom. Ga je gewoon doen, hè? Want we hadden al een ja, beetje zeker. afscheid van ik je genomen. Uh, maar uh, je komt gewoon van vanmiddag weer ik uit. Had, de ik, had ik had vorige week gezegd... Uh, uh, toen draaide ik een bepaald nummer uh, richting het einde van de uitzending. Uh, als die volgende week, uh, dus deze week, vandaag dus, uh, om 1 uur weer wordt gedraaid, dan zit ik er nog. Dus ja. uh, dat nummer uh, is zeker ons openingsnummer. Straks, okay. maar uh, uh, dat is, dat nee, is... ik uh, ga het nog even een weekje doen. Want uh, ah. vandaag had ik eigenlijk een fysieke ontmoeting met mijn introductieklas. Maar uh, dat is uh, vanwege nee, alle omstandigheden door. niet doorgegaan. Okay. Dus dan kan ik natuurlijk nog even een gezellig radio maken. Hartstikke goed, Leon. <laughs> um, ja. Je hebt nou een nummer, heb je me voorgesteld. Uh, dat is van ja. Sivian. Uh, Jaap, ken jij het? Ja, ja uh, van, uh, van uh, Troy Sivan inderdaad. Dat is een artiest die ik in de uh, afgelopen maanden van uh, Radiomaker helemaal heb ontdekt. Iemand uh, raadde mij, uh, mij ooit eens een nummer van hem aan. Uh, uh, dat was volgens mij in juni ergens of zo. Ik kon ons een nummer aanvragen toevallig tijdens Lunchroom. En dat was een nummer van hem, Troy Sivan dus. Ja. Uh, en hij verrast me eigenlijk elke keer weer opnieuw. Nu ik hem volg met zijn muziek. Okay. Uh, Zijn nieuwste single draai ik vanmiddag, uh, mm. maar dit nummer wat jij nu klaar hebt staan, Easy heet het, uh, blijft toch wel een van mijn favorieten. Okay. Dus uh, ja, laten we maar vooral gaan luisteren en uh, dan zeg ik tot vanmiddag voor de mm. luisteraar. <laughs> Twee. Twee, heel goed. Ja, ik sta nu ook open. Uh... <laughs> Jelmer ja. uh, Ziet ook uh, je nog. Uh, fijn, Jammer, maar even. Want ik, ik, ik, ik schuif even bij uh, bij uh, Walter, want die heeft uh, nogal een beetje in een uh, slechte nachtrust uh, gehad. Dus ik hou hem wakker. <laughs> uh, het is wel zo uh, dat, uh, dat, uh, dat jij niet uh, Alternative FM uh, gaat doen, hè? <laughs> Wat dan? Nou ja, ik, ik, ik heb hier nog nooit van gehoord, dus ik denk, uh, ga jij nu ook een muzikale spoor zoeken? Uh, ga je dat ook doen? Oh, nou ja. Ja, dus, uh, er komen best wel eens wat uh, alternatieve nummers voorbij, ook in mijn programma. Dus, uh, ah, Oké, okay. nou, laten we dan maar nu gewoon… Maar, uh, we uh, gaan ja. gewoon uh, Als dit per se alternatief is, uh, dat moeten we maar even bolken. Goed. Oké. Okay. Uh, ik weet helemaal niet wat we nu krijgen, maar uh, dit is hem, dus hoe spreek je het uit, uh, Jelmer? Troje? Troje van met het nummer Easy. Oké, okay, dankjewel, ja, dankjewel. En heel veel succes daar in Utrecht. Ja, dankjewel. Bye. The smell on my hands, the rock in my throat, a hair on my coat, the stranger at home, my darling. Jij en van, ja, want ja, ik hebben er al beide nog niet van gehoord. Maar op zich, nou, Jelmer helemaal niet gek. Dit was Easy en vanmiddag dus bij Jelmer in het lunchprogramma hoor je dan de nieuwe plaats. Hoewel deze natuurlijk ook voor ons dan weer nieuw was. Um, gewoon even terug naar de, naar de top 40. Jonas Brothers, de X. Jullie zien bij ZFM waar het bijna kwart voor elf is. En dan zometeen dat interview met de wethouder over de Formule 1. Ja, yeah. yeah. I love you, yeah, keeping those blinds closed. Yeah. She said I wanna find somebody by nine, four Una, no, could there be a baby I like you? En dan is daar zo'n plaat uit tot 40. dat is een lekkere zomerplaats. Goed, hij zit hier gewoon, Jaap Koper. En uh, ja, Jaap, jij was uh, gisteren was jij bij die presentatie van uh, de nieuwe naam van de Formule 1. Maar daar ging het niet alleen maar over. Nee, uh, er ging ook over uh, meerdere dingen. Uh, ook over van hoe gaat het uh, straks uh, eruit zien op die nieuwe kalender. Want uh, daar zitten ze natuurlijk ook mee. Ja. Uh, de kalender is uh, nog niet bepaald. Uh, wel, zegt uh, van Overdijk ja, uh, dat, dat als. Uh, de na, of de datum van dat van de, voor een Grand Prix bekend is. Dus de kalender wordt bekendgemaakt. Ja. Uh, je hebt acht maanden tot mei. Ja. Maar uh, de datum van bekendmaking gebeurt nu over een maandje of twee, drie. Dan ja. gaat, uh, gaat de Form dat uh, bepalen. En dan weten we nog steeds niet hoe COVID uh, zich nee. uh, gaat verhouden. Want dat is eigenlijk wat uh, van Overduik eigenlijk uh, betoogt. Uh, maar ik proef ook tussen de. Uh, tussen de regels door, dat je er niet zo raar moet staan te kijken... dat het weer gewoon eigenlijk zoals het toen vroeger ook was met die Grand Prix... dat het meestal in het laatste weekend van augustus uh, wordt gehouden... Ja. dat het die kant op gaat. Want uh, er is alles aangelegen, want dat... Dat hoor je ook als je de autosportvolgers uh, ja. volgt. Zo'n uh, uh, die liep er uh, gisteren ook rond. Ja. Ja, ik heb hem verder niet gesproken. Maar als, als ik uh, Rick uh, eerder heb gehoord uh, bij, uh, bij Rob Campus aan tafel, zeiden ze wel eens bij binnen de FOM en binnen de Via: vonden, waren ze ja. er eigenlijk alles aan gelegen om Sandvoort die wedstrijd door te laten gaan. Ja. Maar Sandvoort houdt een beetje vast natuurlijk aan het publiek. verhaal van het publiek. Ja. Uh, en als dat dus zwaar meeweegt, dan zullen ze bij de vorm misschien in Londen ook wel achter de oren gaan krabben en zeggen van nou als het in mei uh, weer is... Ja. en we hebben nog geen uh, verhaal uh, met, uh, ja. met vaccins en geneesmiddelen... dan zou het uh, mij niks verbazen dat ze alsnog zeggen... laten we het dan maar in september doen. Dan ja. weten we dan het zeker dat het uh, misschien uh, het vaccin... En, uh, en daar wijst eigenlijk ook alles op als je de ja. actualiteit uh, volgt. Dan zegt men uh, in de wetenschap dat het ook die kant... en daar kijken ze bij het circuit natuurlijk ook ja. naar. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat moet je niet vergeten. En zegt uh, Van Overduik, toch hebben wij ook een scenario... dat als er ons gevraagd wordt van uh, jongens, uh, er moet zonder publiek gereden worden... moeten we daar ook rekening mee okay. houden. Dus ook daar is een scenario voor. Okay, maar okay. Of, of dat ook uh, daadwerkelijk uitgevoerd uh, gaat worden... dat is uh, vers 2. We hebben de kalender voor dit jaar nog niet eens rond. Nee, uh, ik bedoel, uh, er worden maar 14, of, uh, 14 of tot 16 wedstrijden gereden. En alleen hoofdzakelijk in Europa. En dat, dat is het. Ja. En meer ja. niet. Ja. Uh, en ja, dan is er natuurlijk ook uh, van... hoe gaan wij uh, hier bestuurlijk uh, doen? En dan ja. komen we met een mooie Heel mooi rug. Uh, uh, je hebt met de wethouder gevraagd. Raymond ja, van Haften, hij die, was er. Die was en er ook. Ik kreeg al een bericht van je. Hij zei, je zei, ik ga meteen beginnen... Over die provinciezaak, over die weg. Ja, dat, dat viel mij op. Uh, vorige week is er een raadsinformatiebrief naar buiten gekomen. Dat was ter beantwoording van de GroenLinks. Die mm -hmm. hadden daar een aantal vragen over gesteld. Over, over de weg. Ja. De weg waar het college over overgevallen is. Uh, en uiteindelijk uh, was dat ook een beetje de insteek van het verhaal. van Hoe zit dat nou precies? Ja. Nou ja, daar gaf hij uh, min of meer ook een antwoord op. Oké, okay, ik schakel door naar je interview van gisteren. Ja. ...circuit nummer vier... Uh, ...kom ik ook uh, wethouder Raymond van Haften tegen... ...want die is er ook... ...en dan is natuurlijk ook meteen... Uh, ...de vraag van ja... Uh, ...u heeft aangekondigd... ...dat u uh, met uh, bijvoorbeeld... ...de provincie Noord-Holland... ...in gesprek gaat over bijvoorbeeld... De toegangsweg, het heikele punt waar het vorige college over gestruikeld is. Hoe staan die zaken ervoor op dit moment? Goed, uh, ik meen dat ik uh, over twee weken, anderhalve week vanaf nu, een afspraak heb staan met twee uh, gedeputeerden van Noord-Holland. En dan gaan we praten over de uh, visie die de Noord-Hollandse uh, gedeputeerde college erover hebben en wij. En uh, zoals ik dat ook aan de raad heb toegezegd, uh, ga ik daar ook als het kan in ieder geval uh, op de eerstvolgende commissievergadering daar een antwoord op geven. Um, zijn er dan nog struikelblokken op dit moment? Nou ja, te bekend is in ieder geval dat de provincie niet uh, akkoord wilde gaan met de opening van de toegangsweg voor uh, buiten de Formule 1 races. Dus voor die 50 andere dagen in het jaar. En daar hebben we een, een verschil van mening over. Is, die, is dat verschil van mening misschien wel te overbruggen? Ik ga er wel vanuit. Uh, anders zou ik dat ook gesprek ook niet aangaan. Dan heeft dat niet zoveel zin. Als je dus bijvoorbeeld al weet dat de provincie uh, gewoon uh, vasthoudt aan die voorwaarden. En daarmee eventueel ook dreigt naar de rechter te stappen om daar een uitspraak over te krijgen. Ga ik er vanuit dat we met elkaar in goed gesprek eruit kunnen komen. Want weet wel dat, uh, dat die 50 dagen dat wij die toegangsweg open zouden willen houden. Niet zomaar uit de lucht is gekomen. Dat is ook afkomstig van een delegatie vanuit de provincie. De ambtenaren die daar. ...van de afdeling milieu en de natuur er gekeken hebben van nou, oorspronkelijk het bestemmingsplan gaf aan 365 dagen per jaar toegankelijk maken. Die hebben gezegd, daar willen we vanaf. We willen terugbrengen naar 50. Dat hebben wij overgenomen. En dat is eigenlijk het standpunt dat de, uh, zeg maar de provincie had en de gemeente Zandvoort heeft overgenomen. Ja, want U geeft eigenlijk min of meer eigenlijk al een beetje antwoord op uh, de vraag die ik had uh, willen stellen. Uh, dat is die brief, die raadsinformatiebrief, uh, naar GroenLinks toe. Uh, want GroenLinks had uh, Zandvoort-Bentveld die, die vragen gesteld. Ik lees die raadsinformatiebrief en ik denk, ja, uh, hoe zit dat dan met die 50 uh, dagen... ...van een provinciale uh, vergunning of wat dan Nou ja, precies zoals ik het zeg. Uh, in feite heeft uh, vanuit de, de, de, de uh, provincie Noord-Holland... ...die hebben gezegd van we willen het terugbrengen naar, van 365 naar 50. Dat hebben wij overgenomen. En nu zegt een andere afdeling van uh, provincie Noord-Holland... ...namelijk de afdeling uh, mobiliteit. Die zegt ja, maar daar zijn we het niet mee eens. Mm. Nou, dat is in eerste instantie een zaak die binnen de provincie moet worden opgelost. En als dat niet lukt, dan gaan wij erover praten met elkaar. En dat gaan we doen. Oké, okay, dus dat is, uh, dat is het verhaal toegangsweg. Dan uh, staan we hier op een, uh, op een dag als deze, de storm is een klein beetje overgetrokken. Uh, wat vindt u ervan eigenlijk als u hier zo uh, rondloopt? Ja, u heeft gezegd: u bent een sportliefhebber. Jazeker, en dat blijf ik ook. Ja. <laughs> dus uh, nee, ik, ik ben blij om uh, in ieder geval voor Zandvoort te horen dat in de nieuwe naam van dit circuit Zandvoort en met name het circuit Zandvoort behouden blijft. Ja. Nou, er komt nou een nieuwe sponsor erbij, dat is dan cm.com eh, Nou, geweldig toch dat wij in ieder geval wereldwijd de naam Zandvoort rondom de Formule 1 races inderdaad wereldwijd kunnen behouden. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk dat de naam Zandvoort want er was al iemand die bij uh, Goedemorgen Zandvoort een uh, fractievoorzitter van de grootste partij, die zei dat zou toch wel heel erg zonder zijn als de naam naamsantwoord niet in, in het circuit terecht zou komen. Wat denk je dat wij gezegd hebben? Ja, is dat zo? <lacht> ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar wordt er ook eerlijk gezegd daar wel rekening mee gehouden? Ja. Ja, er werd ons toegezegd dat in ieder geval de naam Zandvoort, als de geschiedenis, de historie van dit circuit, terug zou keren in de naam. Ze hebben niet gezegd wat de naam zou worden, dat wisten we echt niet. Maar we hadden wel duidelijk een signaal dat de naam Zandvoort in ieder geval terug zou keren in de nieuwe circuitnaam. Ja, de rust is hier een beetje weergekeerd als het gaat om de hectiek vooraf, hè? want voordat uh, het... Uh... Formale dij, de zeewoord, de kop op stak. Ik zeg het altijd maar, het zeewoord. woord Maar uh, toen werd er eigenlijk al heel hard gewerkt om het allemaal op tijd uh, klaar uh, te krijgen. Uh, wat doet een bestuurder dan uh, als, dit, uh, ja, als dat nu gebeurt en het gaat een tandje lager? Uh, houden ze dan toch, houdt u dan toch namens de gemeente Zandvoort de vinger aan de pols en uh, kijkt u ook uh, bijvoorbeeld naar die processen? rondom? Nou ja, wat ik bij mijn aanstelling ook heb uh, gezegd is dat uh, ik natuurlijk, en dat is ook een onderdeel van, van de coalitieakkoorden dat wij natuurlijk aan de ene kant hartstikke graag mee willen werken aan een succesvolle uh, Formule 1 race mm. en een geweldige uh, uitstraling voor Zandvoort uh, in de algemene zin, maar dat we wel scherp blijven toezien op uh, de handhaving van alle activiteiten die hier ook kunnen en misschien in de toekomst zullen gaan plaatsvinden en dat we de organisatie en de directie eraan houden dat er altijd wel vergunningen aangevraagd moeten blijven worden. Niet dat je denkt, nou, we hebben het nu in bezit en we kunnen nu alles doen wat we willen. Zo weet het niet. Oké. Okay. Uh, als laatste, uh, wat, uh, hoe ziet u dat uh, misschien als het volgend jaar misschien toch hier gaat komen met het hele grote publiek en wat dan ook? Nou ja, dus waar we ons allemaal zorgen over maken, gaat het wel door. Lukt dat allemaal wel? Zijn we op tijd in, in de wereld met een vaccin waardoor we in staat zijn op een veilige manier die 100, 300.000 bezoekers hier dat weekend hier te kunnen ontvangen? Dat is natuurlijk alles op gericht. Dat geldt niet alleen voor de organisatie van de Formule 1, maar dat geldt ook voor de gemeente. Wij voelen ons natuurlijk en ik voel me zeker verantwoordelijk voor de gezondheid van alle mensen die hier aanwezig zullen zijn. Dus basis is, krijgen we dat goed voor elkaar. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat we ook in mei hopelijk eh, inderdaad eh, die drie geweldige dagen mogen organiseren. En lukt dat uiteindelijk toch nog niet, omdat de kalender dat niet toestaat, want u hebt ook gehoord dat het nog niet duidelijk is dat het waarschijnlijk mei wordt, maar dat het misschien ook nog wel eens later in het jaar van 2021 georganiseerd kan worden. Nou, dan geeft het ons ook wat meer ruimte om al die Voorbereidingen die nodig zijn om het allemaal goed te kunnen organiseren, geeft het ons wat meer lucht. Maar aan de andere kant zijn we er ook gewoon klaar voor om het in mei te organiseren. En dan kunnen we meteen in oktober, november, wat mij betreft, al van start gaan in de voorbereiding naar alle activiteiten en evenementen die er ook bij komen. Be one I haven't heard in a while How about you save it for another day I'm good, I'm good Let bygones be bygones And so longs be so longs I'll wave you goodbye by the door One thing that I know for sure Is that I won't That you let me down anymore. I'm so past it. Pushed you further away. Valerie met bygones. Hier bij ZFM waar het echt bijna elf uur is. Ken je dat, Jaap? Het muziekje? Nee. Ken je dit, dat niet? Dit, dit ken ik niet, nee. Dan heb je geen Netflix. Nee, ik heb... Nee, <laughs> ik, ik, ik moet uh, ook uh, mijn centjes uh, meerdere keren omkeren Heel voordat goed. ik het uitgeef. Hè? Ja, dit is uh, het thema van Narcos. En dat dan draaien we nog even tot de klok van 11 En dan uh, ben ik graag weer terug. Met onder andere de update van Alternative FM en de column van Tina Stuy. Tot zometeen. Recuar del caudal tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que te...